Katrien Straatman met het NOS Journaal. Na de vakbonden vragen nu ook werkgeversorganisaties om extra geld voor het onderwijs. Het kabinet moet direct miljoenen uittrekken om het leraartekort aan te pakken. Staat in een brief aan premier Rutte van onder meer VNO, NCW en MKB Nederland. Ze schrijven dat de problemen niet alleen nadelig zijn voor kinderen... maar ook voor de economie, omdat bedrijven in de toekomst... te weinig gekwalificeerd personeel kunnen vinden... Volgens de werkgevers gaat de leesvaardigheid achteruit en zijn vooral kinderen uit achterstandswijken straks te dupe. Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist... in beschermde natuurgebieden dan mocht, volgens hun vergunning. Blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. In de Waddenzee en de Noordzeekustzone mochten ze maximaal 130.000 uur vissen... maar dat werd in 2017 en 2018 200.000 uur. Toch volgden geen sancties, omdat de controle tekortschiet. Daardoor kwam het landbouwministerie er te laat achter... dat de regels werden overtreden. Minister Schouten wil vanaf dit jaar de overtredingen wel Aanpakken met eerst waarschuwingen en dan boetes ook dreigste gebieden af te sluiten voor vissers. De ANWB waarschuwt wintersporters om rekening te houden met lange files naar de sneeuw. Vooral wie vandaag naar Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk gaat, krijgt te maken met drukte op de weg omdat de scholieren daar vrij zijn. De regio Noord-Nederland heeft nu vakantie. En omdat de sneeuwcondities in de wintersportgebieden goed zijn, gaan naar verwachting veel mensen dit weekend op skivakantie. Ook wintersporters die terugkeren kunnen te maken krijgen met lange files.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 Namens iedereen bij de ANWB. Dankjewel. Bedankt.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 Toeback leeft, toeback leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Sandvoort! Yes, tweede geldt van het radioprogramma. En ook mijn hele zaterdagmorgen is aangepast. wat is er? Ja, ik heb een lijn ook onder. Eerst maar even hier. Alanis Morris said: reasons. Since I can remember Since I was single digits Now Even though Ik op mijn, uh, mijn schouder, zegt. Op een helemaal! Het is best wel moeilijk. Hoor. Ja, ik moet mijn leven ook al helemaal aanpassen. Ja, wat moet ik nou? De, de, de, heb jij ook niet als je dat spotje hoor? Ik heb, nooit, ik heb ja, Sorry, ik begin er nu over. Dat spotje weet je over diabetes. Wat, wat willen ze ermee, diabetes? Wat, dat, wat? dat je begrijpt dat die mensen het zwaar hebben of zo. Oké, okay, maar en dan? En dan, ja, ik weet niet wat de reclame erin is. oké. Okay, of misschien uh, is er weer een... Uh, een collecte? Een collecte, oké. Okay. Maar dat komt niet uit het spot tevoorschijn. Dus ik wil er even voor... Nee, goed. Maak het er één ja. uit. Goed. Uh, ja, kijk in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Jawel, wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, we gaan even terug naar 1864. Een twintigjarige Gerald, of Gerard, denk ik. Gerard A. die dan Heineken koopt de, bierbouw, de bierbrouwerij De Hooiberg in Amsterdam. Koopt hij op. Ik denk, nou... Lijkt me wel leuk Graag geworden. Hij had een erfenis gekregen van zijn vader. Weet je wat ik met dat geld doe? Ik ga een bierbrouwerij beginnen. En hij uh, besteedt heel veel aandacht aan de kwaliteit. Hij wordt ook regelmatig uh, bekroond met alle internationale prijzen. Hij gaat experimenteren met bovengisting, ondergisting. En uh, uiteindelijk neemt hij uh, Louis Pasteur neemt die aan. Die moet een laboratorium gaan bemannen. De, de Louis Pasteur? De? Die, ja. waar, waar wij de Louis Pasteurstraat van hebben in Zandvoort? Oh, dat zou zomaar kunnen. Die heeft een groot gemaakt? Ja, ja wow. dat denk ik. Oh, geen idee. Maar goed, het uh, man de komt uit buitenland. En die, <laughs> die isoleert namelijk in 1866 een of ander gist. Aangist, wordt dat genoemd. En dat wordt nog steeds gebruikt om het bier van Heineken te maken. En uiteindelijk is deze, deze Gerard Adrian Heineken ook nog bij de gemeenteraad betrokken geraakt. En is hij dus een hele belangrijke man geweest in het ontwikkelen van het Rijksmuseum, Amsterdam Hotel, het aanleggen van de Noordzeekanaal. Dus deze man heeft echt wel dingen voor elkaar gekregen. Ook mede oprichter van de Telegraaf. En dus, het maf is wel dat je denkt, nou, die heeft een rijk leven gehad. Nee. Tijdens, tijdens een of andere vergadering uh, kwam hij ging hier geen harten voor mij, 51 is hij maar geworden. Deze Gerard Adriaan Heineken. Later is het dan ook overgenomen door, nou ja goed, Freddy Heineken, weet ik veel allemaal. Maar goed, dat gebeurde in 1864 dus. Ik ga een stukje terug in de tijd. Ja? Wacht, wacht, dan moet er toch nog wel even iets bij, hè? Goedie, beertje. Yes. Lekker even een feestje. Ik vind het wel de beste Heineken. Dit is wel de beste, hè? Die skierleer had eigenlijk. Oh, ik kan mijn skilles geven. En wat zeg je van deze dan? Wat is er nou aan de hand? Wat sta je er nou met je grote bek? En je gaat nu naar de toe en je zegt... Zeg het dan! Nu! Zeg het, iets! Zeg het! Zeg, zeg. <lacht> Ja, precies. Nou goed, nog even de klassiekers uit de klas van gehaald. Goed, wat om meer? Altijd leuk. Ja. In uh, 495 in Rome worden tot afgereisde van de paus de Lupercalia gehouden. En dan denk je, waar heb je het nou weer over? Oh mijn god, heel lang geleden zeker. Ja, ja zeker. Ja. <laughs> 1500 uh, minstens. Maar uh, dat, dat was een vruchtbaarheidsfeest. Dat werd gevierd in de, in de Luperkal. En dat is de grot waar Romulus en Remus... door de wolfin zouden zijn gevoed. Hè? Oh. Dat zijn de ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. En uh, het grappige is, dat was gewoon een feest. Dat begon dus uh, uh, doordat dat geiten... En, uh, uh, uh, uh, en een hond geofferd werden... En daarna werd het voorhoofd van twee jonge mannen met het bloede offermes aangeraakt. Wacht even, wacht even. Ja. Is dat voor een gekke geit? Ja, ja. Die Hoffert, Een gekke nou... geit? Ja, ja, precies. Ja. En, en, en dan gingen de mannen. Die gingen dus uh, die, die, die, en de geitenhuiden werden om de mannen heen gedaan. En dan uh, gingen die mannen die renden, na, uh, renden daarheen ja? door het dorp. Ja? En uh, ze mochten dus uh, het publiek geestelen en vooral de vrouwen een aanraking met de zweepers zou tot vruchtbaarheid leiden en onheil afweren. Jeetje. Dus het werd gezien als een bloeddadige, gewelddadige. Viering. Kan hier nog een excuus voor worden aangeboden of niet? Uh, nee. Nee, nee, kan niet meer. Maar het was wel vol van het zoeken Jammer. van willekeurige partners. Alles in de hoop om uh, boze geesten en onvruchtbaarheid af te weren. En mannen trokken ook de naam van een willekeurige vrouw uit een pot. met als doel bij elkaar te blijven gedurende het feest. Wat leidde tot verliefdheid en een huwelijk. Dus eigenlijk, uh, later werd het feest wat netter. En het, het zou dus gewoon zo zijn dat het ook met de latere Valentijnsdag werd geassocieerd. En dat vind ik al, vond ik nog wel een, een heel bijzonder verhaal. Ik vind het heel, zeg, zeer, zeer primitief dit, hoor. Ja. Het en gewoon is gewoon orgisch noem je dit ook wel. Ja, want later ja. werd het feest netter... en in de tweede eeuw lieten Romeinse vrouwen zich geestelen... op een uitgestoken hand. Mm. Oké. Okay. Oké, okay. nou, dit ja, is echt de, de, de, de tijd dat de, de, de vrouw. Vroeg, de kinderen luisteren nog. Ja, dit is de tijd ja. dat de vrouw nog niet zoveel te vertellen had. Dat is tegenwoordig wel even anders, hè? Ja, kom op. Ik heb alleen maar te wijzen en het is een foute boel. In, ja. 18, 18, nee, in 1982, dat is al een 18, tijdens een zware storm kapzijst op boorplatform Ocean Ranger. Op 315 kilometer uit de zuidkust bij Sint-Johns. Uh, en 82 bemanningsleden komen daarbij om het leven. En het platform is ooit uh, ontstaan in uh, 1976. Vier kolommen met echt een gigantisch werkdek. Het is gigantisch hoog. Weet ik wel hoeveel, hoeveel meter hoog het is. En uiteindelijk dus daar, uh, uh, zeg maar, bij die St. John... Uh, 340 40 kilometer uit de kust... Ontstond een storm. Dat ging eerst toch aardig. Eerst waren de golven van 4, 5 meter hoog. Je, nou, ook best groot. Maar dat liep uiteindelijk op naar 11 meter. Wow. En uiteindelijk deze dag, op 15 februari, kwamen de golven voor van 25 meter. Jezus. Dat is wel kwam lep. over het de dek. De helft van de watertoren. Ja, en uiteindelijk kwam een kortsluiting omdat er toch hier en daar partijspoorten open stonden. Waardoor het water naar binnen liep. Liepen dingen uh, vol. En uiteindelijk, nou ja goed, kapzij en, niet. Nou en ja, goed, 22 lichamen hebben ze het kunnen bergen. Maar uiteindelijk ja, 60 lichamen liggen nog steeds daar op de bodem van de zee. Heftig verhaal dit, 1982. Afschuwelijk. Ocean Ranger. Uh, en Een jaar, uh, tien jaar daarvoor, in 1971... toen, deze uh, in Great Britain, de schakel was over op het decimale muntstelsel. Want voor die tijd was het zo dat uh, één pond, die was dan 240 pence... En het was dan 20 twintig shilling en zo. Maar ze zijn dus echt overgegaan dat, uh, dat 1 pond uh, 100 pence zou worden. Als eerste, uh, als eerste Engelstalig land wat dat deed. Dus dat is toch wel bijzonder. Oké, okay. nou, nog iets anders. Uh, je hebt het afgelopen week misschien wel gezien. Of was het vorige week? Het ging namelijk over uh, de, de, de Volkswagen. Die bestaat nog ook zoveel jaar. Hitler heeft hem ooit gepresenteerd in 1936. Nou, dat gebeurt op deze dag. 15 februari. Ooit bedacht door Ferdinand Porsche en uh, Joodse ingenieur Jozef Gans... Jozef Kans is er niet zo goed van afgekomen. Uiteindelijk is hij natuurlijk moeten vluchten... omdat van Jozef afkomst uiteindelijk had deze Ferdinand, Porsche en Jozef Kans het idee om een betaalbare auto te scheppen voor het volk. Dat sprak Hitler wel aan. Hij heeft er heel veel tijd en geld in gestoken. had zoiets bedacht van het moet een heel goedkoop auto worden. Hij moet voor 1400 uh, rijksmarkt te koop zijn... Er moeten vier, vijf volwassenen in kunnen. Vier volwassenen geloof ik en een paar kinderen, weet ik veel allemaal. Uiteindelijk uh, was de bedoeling dat er dan, uh, uh, wat was het, 800.000 wagens per jaar gemaakt zouden worden. En dan kunnen de, de Duitsers konden daarvoor sparen. En uh, nou, uiteindelijk is dat allemaal niet gelukt, want toen brak de oorlog uit. Dat was natuurlijk eind jaren 30. En uiteindelijk zijn er nog wat partijbaasen in die auto's gesignaleerd. Die mochten er wel in rijden, maar de echte Duitsers... Die hadden er geen recht meer op na de oorlog. Uiteindelijk bleef er 340.000 mensen. Uh, berooid achter. Berooid achter. Die hadden wel gespaard. Maar die kregen de wagen niet toebedeeld. Nou ja. ja goed normaal. 1936 is de ja. presentatie van de Volkswagen. En wat, uh, wat nu zo heel gewoon is. Was uh, 15 jaar geleden echt groot nieuws. Ja. De oprichting van YouTube. Ja. Het ja. dierentuinfilmpje van, uh, van de jongen. Ja. Je ja, hebt kijken. Het is echt. Je moet heel goed luisteren. Die, die tekst kan niet eens, goed, dus niet eens goed verstaan. Het is uh, iets maf. Dat is nog zo, zo kort geleden, 15 ja, jaar geleden. Het is opgericht door, de, door drie voormalige leden van Paypal. Paypal. Ja. Dus die hebben hem opgericht. En als je er kijkt, per dag komen er 300.000 filmpjes bij als dat niet meer zijn. Ja, het is Hè? bizar. Wat voor, wat voor milieu die link wordt daar gepleegd? Ja, digitale delicte. Ja. Dat klinkt wel, hè? Ik heb ooit wel eens iets gekocht bij uh, een bedrijf dat had die harde schijven draaien. Met koeling erbij. En kom ik kwam de straat in en dacht ik, wat is hier? Een of ander, is er wind opgestoken of zoiets? Zoveel ventilatoren en zoveel stroom wordt daar gebruikt. Omdat allemaal, al die shit die wij gewoon uploaden en downloaden. Om dat allemaal draaien te houden. Echt. Dat je denkt, echt waar gast als je er een bom op gooit? Nou, dan zijn we misschien ook wel uh, echt de pineuts. Nou, tot zover de uh, stukje geschiedenis. Ja. Naar de volgende plaat hebben we nog veel meer. Maar dan de verjaardagen. Time is right. Zeg, zeg, zeg, zeg! Wie is Ja, helemaal los. Nieuwe ding van de Mysterious Jets. En... Uh, Wat heet? A Billion Heartbeats. Oh ja, een heartbeats een hartslag met jou tegen de aan. Oh ja, heartbeat, ja. Wat er gebeurt is, je hart gaat sneller kloppen, ja, gaat ja. veel krachtiger kloppen, nou, ja, je zeker. bloeddruk gaat omhoog. Oh, ja. En jongeren die ervaren dat ze hartkloppingen krijgen, die gaan geloofd dat hun hart echt op hol slaat. Echt, kijk uit met de wilde vrouw in de buurt, dan krijg je het klaar helemaal los natuurlijk. Goed, Het is alweer 20 minuten over negen. We zijn er alweer klaar voor natuurlijk. Jawel, ik heb de schalen al voorbij zien gaan met alleen snoep, goed. Toch? Oh nee, appels. Plakke gast gaat de appels tracteren. Ja, het schijnt nog steeds voor te komen. Het is natuurlijk ook veel gezonder ook allemaal weer. Nou ja, goed. Het is de zaterdagmorgen. We kijken even wie die jarig is of zou zijn geweest. Het is overleden in 2010. Een Miep Gies. Zij was een verzetsstrijdster. En ze werkte voor de familie Frank. En uh, nou ja, goed. Dat was natuurlijk op de Prinsengracht. En uiteindelijk moest de familie Frank onderduiken. En uh, nou goed, toen ging uh, uh, uh, Orna Frank. Uh, uh, Otto Frank die ging natuurlijk zeg maar uit het bedrijf weg en verstopte zich boven de, de, het bedrijf. En zij zorgde regelmatig voor eten en het contact met de buitenwereld. via natuurlijk de boekenkast die opzij wordt geschoven. En uh, uiteindelijk kwam terug naar de oorlog kwam weer terug, deze Otto Frank. En toen had zij het boek van Anne Frank in haar bureau bewaard. En dat is natuurlijk later uitgebracht. Daar moest uh, Otto Frank toch wel heel veel voor doen. Hoor. Dat ging niet zo vanzelfsprekend, dat uitbrengen van het dagboek. Daar zijn ook heel veel filmpjes van te vinden... dat hij overal zich maar eigenlijk gewoon uh, het boek komt presenteren. Dat is echt wel apart om te zien in de jaren zestig. was er uh, niet zo bijzonder om over de oorlog te praten. Dat wilden we eigenlijk niet. Dat je wilde is... vergeten. Uh, uiteindelijk uh, ik heb ik nog een interviewtje gevonden... over uh, Niep Gies. Luister even. De Duitsers vallen het Achterhuis binnen op 4 augustus... 1944. 4 augustus beleef ik ieder jaar hetzelfde. We staan op, we zijn zo rustig mogelijk. Kijken de hele dag niet naar de klok. Doen wel ons werk. En tegen een uur of vijf, dat voel je dan wel. In de namiddag, dan weten we, dan was het voorbij. Het is voor haar altijd een heel belangrijke dag geweest dat dus de familie Frank opgepakt werd, daar is ze altijd, altijd mee bezig blijven gehouden. Maar goed, uiteindelijk is ze in 2010 overleden. Toen was ze 100... 101 jaar oud. Je Wel bijzonder. Miep is iets, is heel iets belangrijks is gedaan in geval. Zeker weten. Ja. Ja, wie vandaag ook zijn geboortedag is, is van Galileo Galilei. En hij is dus degene die toen echt problemen heeft gekregen met de kerk. Omdat hij dus niet, toe, niet wilde toegeven dat de aarde het centrum van het heelal was. Dus uh, hij, uh, hij had bewijzen voor een Copernicaans heliocentrisch wereldbeeld. Oh, ja. ja, zo heet dat dus ja. blijkbaar. Ja. Maar Copernicus dat was dus ook een rooms-katholieke geestelijke wiskundige. En die, die was er ook mee bezig. En uh, de zonnestelsel, of nee, zonnestelsel. De sterrenwacht die wij in uh, Overwind deden, heet ook Copernicus. Nou, ja, dat is wel een Maar Maar ja, ja, hij heeft toch best wel een aardige leeftijd gekregen. En uh, hij heeft toch wel heel wat uh, gedaan uh, voor de, de ruimtevaart. En, de astronomie en zo. Was hier, hij was natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Oké, okay. oh, alle... ja, van het ene kan je niet leven natuurlijk. Nee. Je moet je gewoon dingen bij elkaar pakken. Want echt, praten over de ruimte. Dat dus mensen denken: gast, heb je echt niks beters te doen of zo? Nou probeer hier je, ja, je hele hoofd boven water te houden. En jij gaat over de ruimte praten. Maar hij leefde ook nog in de ogen van de kerk in, in zonde. Want hij was ongetrouwd, leefde hij samen met Marina Gamba. Ja? En ze hebben twee dochters en een zoon gekregen. Maar die dochters werden vanwege hun onwettige geboorte... Ja? want niemand zou hem willen trouwen... naar het klooster San Mateo gestuurd in Arcetri. Oké, okay. een heel andere tijd, hè? Ja, ja. Er... ja okay. Ik had het net over uh, Niep Gies, die zeg maar, uh, overleed in uh, 2010. Nou, Irene Slender, Sendler, die uh, werd geboren in uh, 1910 is ook een verzetstrijd geweest. Een ziekenverzorgster voor uh, epi epidemiecontrole... Uh, zeg maar in de ghetto's destijds van Warschau. En daarvoor had ze toegang tot die, die ghetto. En kon ze dus uiteindelijk 2500 Joodse kinderen... Daaruit vandaan smokkelen. Die heeft ze ook allemaal valse papieren de gegeven. Gewoon kleren en zo. Noord, blijkbaar. Ik weet niet was wat ze de dat deed. Ze heeft wel heen en weer gelopen. Ja, ze heeft, zeker. Die <coughs> andere mensen bij Hebben ze valse papieren gegeven. En uiteindelijk zijn die allemaal ondergedoken. Bij de familie. En het maf is. Al die, uh, die informatie van die kinderen heeft ze wel bewaard. In allerlei wekpotten. In de tuin of zoiets. En uiteindelijk werd ze in 1943 opgepakt. En toen is ze flink gefolderd. Echt gemarteld, benen gebroken. Maar uiteindelijk heeft ze nooit de namen verraden van al deze kinderen. Dus die konden gewoon ja zeg maar een leven doorleiden en uiteindelijk is deze vrouw nog wel gered door een SS'er. Je zou denken hoe kan dat nou door een SS'er gered worden? Toen is ze zeg maar ja blijkbaar ze heeft een goede harde klap gekregen en ze is voor nou ja half vuil is ze langs de kant van de weg achtergelaten. Maar ze was niet dood en uiteindelijk heeft ze een andere naam aangenomen en is ze dus uiteindelijk doorgegaan met waar ze mee bezig was. Ja en is ze in 2008 overleden? Ze is nog een tijdje bijgebleven, zeg. Er zijn er ook Bijzondere mensen. Er zijn wat films over gemaakt. Ja, ik zie je hier. The Curious Heart. Of Arena Sandler, die is ja. van 2009. Oh, die wil ik wel eens een keer zien, die film. Dat is echt een inspirerende vrouw. Oh, en een hele schattige foto van haar staat erbij. Ja, 2009. Het is een heel 25. leuk bedje. Ja, precies, <laughs> echt een heel oud Ja, Heel schattig. Ja. Goed. Uh, wie vandaag ook jarig is, uh, hij is helaas overleden in 1990, 30 jaar geleden. Willy van der Steen. Hij was de striptekenaar van alle Suske en Wiskus. Ach nee. Ja. ja. daar gaan we weer op. Suske en Wiskus dan de Sledodius. En dan natuurlijk Lambiek. En Ja, leuk. Begon op heel jonge leeftijd begon hij al met, met tekenen ook. Hè. Op een gegeven moment voor de krant en zoiets. En dan kwamen de, kwam de, kwam de strip-dingen helemaal uitgevoerd. Nou, en nog meer. Als je toch het toch daarover hebt, zeg maar. Um, uh, was er was nog iemand die daar aan. Oh ja, Paula Major is vandaag ook jarig. Ze wordt 78. En zij deed heel vaak deed ze de stemmen van Suske en Wiske. Oh, wat grappig. En ja. ze deed natuurlijk ook de stem voor deze mevrouw. We er niet het leukste gaan doen. Uh, winkelen of zo. En dit zou wel leuk zijn. Pippi, Pippi Lankaus, had je me herkend? Kom, ja. Misschien door het achtergrondmuziekje wat erbij was. Niet, ik herkende niet haar stem, maar nee. ik herkende wel de melodie al. Van, ja, uh, klopt. ja, daar zeker. zat er ook uh, Pippi Lankaus. Ja, heeft Zij ze ze heeft wel op. heel veel gedaan, inderdaad. Ja, en ze heeft heel veel uh, dochters en ook een zoon uh, voortgebracht, die ook allemaal stemacteur, actrice zijn en muzikant, weet ik veel allemaal. Dus ze heeft echt Wat voort... ik al zeg, hè, je komt er niet tussen. Als je uh, nou, geen, uh, talen... nee, geen bekende hebt, kom je er hm. niet zo makkelijk in dat wereldje. Nou, je, nou, je moet volgens mij ook talent hebben en gewoon doorzetten, ja. doorgaan. Gewoon. Goed. Die vandaag ook jarig is, ja het is wel heel ernstig, maar dat was die Robert Hansen. Dat was een Amerikaanse seriemoordenaar. Oh. En die. Uh, heeft uh, 461 jaar levenslang gekregen uiteindelijk <laughs> en uh, had 17 vrouwen had hij uh, dus vermoord en alles. Maar die man, uh, er zijn ook film van de film The Frozen Ground en uh, hij, hij wordt heel vaak gebruikt uh, een beetje uh, in enge films. Uh, de, de, de delen van zijn verhaal komen daar altijd in terug. We het nooit gehoord van Robert Hansen? Nee, zeg mij niks. Ik heb heel veel van, van dat soort uh, moloot heb ik al uh, zeg maar. Uh, uh, ...zit te lezen. Maar deze man is voor mij uh, uh, helemaal nieuw, zeg maar. Nou goed, diegene uh, die vandaag jarig is... ...en ze wordt vandaag... ...ze is, van, ze is vanaf uh, 54. We moeten even kijken hoe oud ze dan wordt. Nou, ik weet het even gauw niet. 66 uh, zestig? Zes zestig. Oh, nog niet eens zo oud... ...maar je kent haar natuurlijk van dit. Marga Scheidem. Ja. Er dus, uh, was foto fotomodel over versch vers verschillende, zeg maar, uh, compilatie... Nederlandse uh, hits uh, al bij En uiteindelijk werd ze gescout door uh, Hans van Hemert en Piet uh, uh, Sauer. En die hadden zei we willen eigenlijk een soort uh, meidengroepje. Mm, dat doen we dan Luf bij elkaar brengen. En daar, uh, dat lukte. En uiteindelijk ging Luf dan wel weer in 1981 alweer uit elkaar. Maar ze hebben natuurlijk hele grote hits gehad. Ja, daar gaan we weer. Ja, one, two, three in deze. Er zat van een hoop gehalveerd aan. na En Want hier zit het in, maar ook hier, hè? Ja, Luf. En later heeft ze nog uh, uh, uh, soloplaten gemaakt in 2005 heeft ze nog een comeback gemaakt. En ja, heeft... ik hoorde van vorige week weer van, oh, Luf gaat weer uit elkaar. Ik denk, oh, ze waren bij elkaar zonder Patty. Ja. Klopt. Ja, maar ja dus zij heeft de recht op de naam ook, hè? Dus zij kan bepalen of het doorgaat. Of dat, uh, en zelfs zelfs ga ik ook nog wel. En, uh, waarschijnlijk ga ik ontvouwen er even... nog steeds dat van. Nou, nou dat is het enige goede wat ze gedaan heeft in hun leven. <laughs> um, wie okay, ook jaar is, vandaag jarig, uh, is uh, Arnie Treffers. Dan denk je, wie is dat? Maar hij was uh, de voorman van de Arnhemse band Long Tall Ernie en de Shakers. Ah, ja, en, uh, ja, ja, ja. Uh, Ze zijn erg bekend geworden met de plaat Do You Remember? Ja. Dat was echt een hele grote hit, maar ze hebben echt gewoon uh, wel meerdere hits gemaakt, natuurlijk, hoor. Ja. Don't Tell Me You Love Me, The Dreamer, Rock and roll Will Never Die en Lolita. Nou ja, dat is wel, uh, wel, uh, wel in mijn jeugd dat hij wel uh, veel tv was. Goeie oudheid. Bij, bij topop ja. en zo. Jane Seymour wordt vandaag 69. En ze kennen haar natuurlijk ook van uh, Dr. Quinn, Madison Woman. Ja, in de oh, hè, weet je dat? Daar heeft ze ook in gezeten? Ja. Oh, wat een mooie dame. Al. Ja, nou zo. Ja. Ja, toch ziet ze nog heel erg mooi en uit, Volgens hoor. mij ook in North en South. Nou, ze heeft ook geze gezeten in de, hoe heet het, die film James Bond. Ja. Daar heeft ze ook in gezeten. Kijk maar, deze film. Oh, wacht. Wat is dit nou? Oh, wat is die nieuwe draakplaat van Bond? Die doen we even niet. Ik bedoel, het is dus dit. Daar zat ze in, natuurlijk. Oké. Okay. Ja, daar was ze de bondkult. Was ze nog maar 22 jaar oud, hè? Echt heel erg jong. En ze heeft zoveel films gemaakt, echt tientallen films gemaakt. Ze schrijft ook boeken, ontwerpt, sieraden, schildert, beeldhoudt. Ach, kunstzinnig type blijkt wel. Weer zijn eigen kunstatelier heeft ze. Oh, leuke dingen allemaal. Deze Jane Seymour. Goed, Klaas Wilding is trouwens ook jarig vandaag. Dat is de voorlichter van de politie. En af en toe moet zichzelf je wel even verbijten. Als ze weer een of andere uitlading gedaan. Ik kan me nog zo goed herinneren dat hij, dat hij in een televisieprogramma zat. Dat er een crimineel werd geïnterviewd. Dat hij ook zat Fuck, dat was in de jaren 80. Ja, toen hij toch uh, mooi was en strak. En... Ja, goed. Klaas Wiltingen wordt vandaag 77. Hij maakt nu bedrijfsfilms en uh, nog steeds uh, voorlichten van de politie. Ja, goed. Uh, nog meer? Ja, wie vandaag 41 jaar wordt, dat is Chantal Jansen. Oh ja. Ja. gezien? Wel bekend. Wel bekend. van alle. Dus hij gaat zelfs het uh, Songfestival hosten. Ja, zeker. Dat, binnenkort. Ah, dat, doet ze, dat doet ze goed. Ja, Echt, zeker. Ik vind haar een uh, leuke dame, zeg maar. Zeker. Goed. Die, de degene die vandaag uh, 44 wordt, is de zanger van, misschien, KM, nog van deze plaat. Incubus. Ik heb het over Brandon Boyd. Jong broekje eigenlijk nog. Dat hij uh, wel ouder was dan zijn. En dit was ook goed, hè, van Incubus. Dat wat zwaardere Wish You Were Here. Oh. En pas volgens mij, heet vorig jaar, hebben ze nog een nieuwe plaat uit. Dat heet Orlov. Het klinkt wat frisser. Maar dat zware gitaarwerk is natuurlijk ook wel een beetje geweest. Ik kom zelf wel weer terug, hoor. maar goed. Brandon Boyd, is dus, 44 van Incubus. Goed, dat is zover de verjaardag, want het is ook al tijd voor de zandvoortse berichten, dames en heren. Dat gaat zo niet lukken hè? Ja, dat kan ja. natuurlijk niet. Goed, eerst maar eens even muziek en straks de Jolande Keuze ook nog er niet eraan te komen. Maar eerst hier, Ashley McBeat. Hang in there, Girl. veel pijn, is luisteren naar Toebak Leeft. Dat nou, schijnt weer eerste, hè? hoor je steeds vaker weer. Oh ja, kan het toch zo zwaar, zeg maar? Oh, alle lichaamsdelen deden gewoon zeer, echt zo vervelend allemaal. Goed, je begrijpt het al. Toebak Leeft. Nieuws uit Zandvoort. Ja, het is alweer zes minuten over half tien. Zolang ligt de Zandvoort, iedereen begint al wakker te worden. En het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Na tien ook ook nog veel meer, want er zitten gewoon weer Hotel Hoogland. zitten ze weer tegen je. De oude Nelen. Er zijn nieuwe regels voor de toeristische verhuur. En PvdA schriftelijke vragen ingediend bij het college. En er is een uitspraak van de Raad van State. En het kwam allemaal omdat een vrouw in Amsterdam... haar woning uh, had verhuurd vijf dagen. En ze had dat niet gemeld. En ze kreeg er een boete van 6000 euro overheen. Een hartziek idee. Ja, en dat is meteen... Uh, die rechtszaak uh, is hogerop uh, gespeeld. En uiteindelijk, ja, ze moet die boete betalen. En dan in één keer... Denk je, oh, wacht even, dus... Je, je, je mag dat niet doen. Je, kan het, je mag het melden, maar dan is het niet voldoende. En, nou, het is een heel vaag gebied allemaal. Dus nu blijkt ook dat dat Airbnb allemaal op de schuine helling komt te staan. Dus er moeten nu eigenlijk allemaal gewoon vergunningen worden verstrekt. Ook hier in zandvat. Al die regeltjes. Al die regeltjes om toch uiteindelijk je woning zeg maar, te kunnen verhuren. Dus daar is nog... Nou ja, goed, ze hebben daar wel een plan voor bedacht. Van Veldhoven, het tientje van Veldhoven hij heeft dan weer een wetvoorstel ingediend. Nou, dat gaat binnenkort allemaal weer besproken worden. Maar dit is natuurlijk voor Zandvoort wel heel erg belangrijk. Want er is natuurlijk heel veel Airbnb. Dus ik weet niet of dat nog uh, gevolgen heeft straks voor de, de, de, weet je, de Grand Prix. Die je straks niet de, de antwoord om. Oh. Oh, nou ja. goed, sowieso was de helft nog maar verhuurd. Omdat iedereen deze prijs een beetje ontzettend hoog had gemaakt. Die dacht van nou, ik wil de rest van mijn leven wil ik aan klaar zijn. Nou, daar trapt niemand in natuurlijk, dat begrijp je. Maar goed, dus de rechtszaak is uh, geweest en uh, nou, er worden nog uh, flink uh, nieuwe regels uh, gemaakt. Goed, nog andere dingen, Zandvoort te berichten? Ja, de, de, de volkstuinsvereniging Zandvoort werd onlangs verrast... met een schenking van tien grote lijfruitbomen door Sparende landen en gemeenten. Daarbij werd ook nog een vrachtwagenlading zwart, Zwarte Grond geleverd. En de vrijwilligers hadden er een hele klus aan om ze op hun plek te krijgen. Maar het is gelukt. En ze hebben dus nu een nieuwe fruittuin en ze hebben zelfs de storm overleefd nu het wachten op het mooie weer. Ik zie trouwens ook in de, in de krant, ik heb het nog niet gezien alleen maar bij de evenementen, dat er een, een sport uh, in is en dat heet balsporten. Dat is dus in de Korvensporthal van 1 tot 3 de twintigste. Want het is natuurlijk uh, voorjaarsvakantie hè? nu. Ja, klopt. Ja. Dus uh, die, die sport ik weet niet of jij dat gezien hebt erover, maar ik heb er helemaal niets sport. over gezien. Sport, ik lijk er wel elke keer een dooi hoek voor te hebben. Ja. Ik, het, het ontgaat mij altijd. Dat let ik nooit Nee, maar dat is toch eigenlijk wel jammer. Want de, de juiste kinderen moeten juist gestimuleerd worden om te gaan sporten. Ja, vandaar dat het thuis ook niet zo lukt. Dat snap ik. Goed, ja. nieuw boekje voor de dorpswandeling hier in Zandvoort. Historische kern in uh, Arie Kopen is een vrijwilliger van het Museum En hij is ook aangesloten bij Oud Zandvoort. Uh, nou goed, hij is uh, uiteindelijk fanatiek uh, bezig geweest met een boekje samen te stellen met wandelingen. Uh, hij heeft het aangeboden aan wethouder van cultuur Elle Verheij. En uh, nou goed, hij, hij heeft echt zoveel kennis over de geschiedenis van Zandvoort... dat hij dat bij elkaar verzamelt. En nou goed, dat kan je kopen. En uh, nou goed, Het gaat naar het en Daar ligt hij vast wel ergens op de Bali. Hij is wel in, uh, in competitie met uh, een andere wandeling... die op zaterdag wordt gedaan door uh, Freek Wiesch. Uh, die weet ook heel veel van Zandvoort. Dat is ook weer bij de Bali van het museum. Goed, die twee. Echt, uh, ik weet niet of het bijgehouden wordt wie het meest wordt geboekt... maar het schijnt wel een soort wedstrijd te zijn tussen die twee. Nou ja, goed, leuk boekje dus. Vertel. Zeker. Ja, ik zie hier dat uh, broer en zus schrijven geschiedenis. En dat is dus zo dat uh, Wessel en Imke van der Aar, broer en zus, die zijn onderdeel van een succesteam. wat zich heeft geplaatst voor de landelijke Eredivisie Finale. En dat schijnt, uh, hier staat voor de eerste keer in de geschiedenis van Nederland. is het uh, een club gelukt om, uh, om zich te plaatsen voor deze finale. Maar ja, ik denk die finale is altijd in Nederland. Dus dat is niet de eerste keer. Maar het is in ieder geval zo wel leuk. Want de finale is op zaterdag 7 maart. In de Maasport in Den Bosch. En de tegenstander is, dat is AVR Almere. En uh, dat heeft een aantal internationals in het team. En uh, de hoog favoriet. Dus het zou wel heel geweldig zijn. Als, uh, als uh, de drop dropshot. Dus waar onze zandvoorts uh, van de aardjes in zitten. Uh, als die uh, hun verslaat. Dat zou heel leuk zijn. Ja ja laten we het ja, ook eens gewoon wat minder bekend berichten. Hè? Zeker. Nou goed, er is zes dagen lang gepraat. Er eh, zijn meer details naar buiten gekomen over het mobiliteitsplan. Weet je wel, ja, straks, natuurlijk de Grand Prix. In mei. En eh, nou goed, onder andere komt er een parkeerverpot in verschillende straten. De spoorwegovergangen gaan drie dagen, dag en nacht, gesloten zijn, die zijn gewoon dicht. En er wordt gewoon heel veel gevraagd aan de medewensen hier in Zandvoort... om mee te werken aan dit plan, om dat uit te kunnen voeren. Dus dan moet je echt goed over nadenken hoe je het van de ene kant naar de andere kant moet. En verder, veiligheid gaat boven alles. En leveranciers van allerlei spullen voor nou ja, allerlei horecaondernemingen... hier worden geadviseerd om alleen de n 200 te gebruiken. De N200 gaat dicht. En uh, verder worden we, 1 maart wordt er 1 maart nog weer extra tribunes gebouwd. Nou, dat heeft niks te maken met de mobiliteitsplan natuurlijk. Verder zijn er drie routes uitgestippeld van het NS naar het circuit. En het NS gaat 12 treinen heen en terug laten rijden per uur. Dat is echt heel veel. Bijna, ja. uh, bijna elke minuut een trein. Nou goed. Maar ja, kijk, als die... er helemaal geen autoverkeer als Zandvoort gaat komen, dan, dan, moet, dan moet dat haast wel. Maar dat ja. is natuurlijk wel weer zo. Ja, goed. En verder lijn uh, 80 van de bus. Stop, stop niet bij het circuit. En per huishoudens krijgen ze één doorlaat vignet. Maar en... lijn 81 stopt daar wel. En die gaat vanaf het station. Ik weet niet of die blijft rijden. Of die dan ook zijn uh, uh, regelmaat opvoert. Want twee keer per uur is natuurlijk te weinig. Dat zeker te Als die dan bijvoorbeeld uh, zes keer per uur gaat rijden. Dan uh, tijdens uh, die dagen. Ja. Lijkt me handig. Maar, uh, ja. Goed. Uh, ik, ik zie trouwens ook nog een bericht. Dat het F1-teams... Dat die... De, de, de, de vraag is uitgezet of die van Noordwijk over het strand naar het circuit mogen rijden. Zandvoort is er nog niet uit. Maar uh, ja, de, die drie Formule 1-teams en hun ja, die, die willen niet vastkomen te staan in het verkeer. En de gemeente Noordwijk die staat er heel positief tegenover. Nou ja, Zandvoort, zeker de natuurmensen die zijn in rep en roer... want dat rijdt dan zomaar over het strand de hele ja, tijd. Ja, ja, ja. En ik denk ja. van ja, uh, hallo, we hebben toch ook uh, mensen die met helikopters heen en weer gaan of zo? Is dat weer slecht voor de meeuwen? Ik weet het allemaal niet hoor. Ja. Want ja, het is, uh, wordt, het is wel... Alles wat er is, dat wordt er groot uitgemeten. en dan uh, uh, Allemaal met de vingertjes en zo. En dan denk ik van, het zijn allemaal dingen waar ik nog niet eens bij stilsta. Ja goed, er zijn natuurlijk ook wel heel veel bedrijven, hadden we vorige week al over, die denken dat ze schade gaan uh, krijgen. Omdat het feit dat ze gewoon niet bereikbaar zijn, ja. weet je Dat ze geen klanten kunnen krijgen. Omdat ja, alles is afgesloten. Het is allemaal wel leuk dat ze daar iets met raceauto's doen. Maar mijn bedrijf moet ook uh, doorgroeien. Ik zeg ook, ze moeten eigenlijk kijken of ze vanaf... Uh, uh, en muiden uh, in andere plaatsen dat mensen lekker met de boot kunnen komen. Dat ze gewoon een, een boot. Uh... Uh, uh, vervoerbedrijfjes. Het is toch te gek voor dat woorden? Eigenlijk. Alleen zijn? maar om een rondje te rijden. Nou goed, ik ja, ben natuurlijk ook ja, helemaal anti. Maar goed, ja, verder, ook, goed. Ja, verder ja, goed. Nou, goed. De mensen die denken van. Nou, is er nog iets voor ons? Daar uh, hebben wij nog profijt van. Ik heb niks voor reizen. Nou, je kan binnenkort word je uitgenodigd. Iedereen in stand wordt om een rondje over de nieuwe baan van het circuit oh, dat te is leuk. lopen. Te dus lopen. Wanneer dat, dan? Uh, dat heb ik even niet gezien. Wow. Buren, met burendag noemen ze dat. Oké, okay, want ik weet dus wel. Nou, Volgende week wordt er iets heel leuks. Hè? Dan heb je de Sandford Light Walk. Oh, ja. Ik ga dus zelf, ga ik, uh, ik, ik, ik walk niet mee. Nee. Maar ik ga dus wel, uh, als het donker is, ga ik toch wel misschien wel een stukje kijken. Even je langs bent meer van de wokken. niet van de walk. Van het maar walken. Van het walken, ja, van het walken ja, dat is ook ben je er Ja. ja, ja nee, ik heb die middag dan je zingen en dan eten ergens. En dan gaan we daarna gewoon, gewoon even lekker een, een, een rondje dorp doen. En ook even kijken naar de lichtjes allemaal. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dat is zeker leuk. En, uh, en, en je hebt ook uh, zondag, uh, aan, aan zo'n zondag heb je ook nog... Uh, Classic concert, hè? Dan is er een piano recital van Kette van Cherumashvili. En dat is in de protestantse kerk om half drie. Oké. Okay. Dus nou, uh, nou, gezellig. Zeker. Ja, en de kinder, hè? volgende week in het ja, Theater okay. de Kroch. De 23e op zondag van twee tot half zes. Tijd voor die die hier. Ja. Drive in Kepersh. Dat was in plaats van een aantal jaar geleden, maar hij blijft Hoewel een aantal jaar geleden. Het is 2009, 11 jaar geleden. Hatschikidek. Sometimes I feel the fear of uncertainty, stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. de jaren negentig, muziek noem ik het altijd meer. We hebben ook meer van dit soort beentjes. Nirvana was dan het hele zware vulkje had je ook. En je hebt nog zo'n beentje, je. Ja. Nou, goed, Dit was natuurlijk uh, Incubus. Wish you were here, is de grootste plaat. Dit was Drive, toegankelijk voor iedereen. Brandon Boyd, die is vandaag jarig, vandaar dat we er aandacht voor hebben voor deze plaat. Nou, goed, ze hebben ook een nieuwe CD uit, die heet. Uh, uh, Only Love. Oh, alleen liefde kan ons redden. Nou goed, die theorie hebben we natuurlijk al lang al voort, eh, eh, zo vaak uh, verteld ons, ons medemens. Nou goed, het is uh, alweer tien minuten voor tien hier vanuit Zandvoort. En we lezen vandaag verontrustende berichten in de krant. Werkgevers hekelen slecht onderwijs. Het schijnt dat vooral in de grote steden zoals uh, Amsterdam: dat er tekort leraren zijn, tekort woningen, tekort parkeerplekken. Nou, uh, te weinig. Uh, uh, Loon, dus ja, er zijn gewoon echt heel veel leraren tekort in grote steden. En daar moet echt iets aan gedaan worden. Dus Ze denken rond de 400 leraren echt in Amsterdam tekort in de vier grote steden. Maar bij elkaar in de vier grote steden zijn 400 leraren tekort. Waardoor het niveau van ja, de lesstof natuurlijk wel flink omlaag gaat. Als bijvoorbeeld uh, ouders voor de klas gaan staan om de, leraren, of de leerlingen, leerlingen toch nog een beetje in structuur te houden. Ja, ja, krijg je dan nog wel echt goed les. Ik merk het zelfs aan mijn kinderen. Soms dat ik denk van, oh ja, ze worden een beetje bezig gehouden. Maar dat is ook het enige eigenlijk. Dus er moet echt wat meer geld komen. Maar Slob heeft al gezegd, er komt niet meer geld. Er is genoeg geld. Het moet op een andere manier worden opgelost. Nou. Goed, nou, dat begrijp je al. De economie van uh, Nederland uh, staat op de tocht. In China gaat het helemaal overnemen. Of is dat weer zo'n dooddoener? China is nu natuurlijk momenteel helemaal natuurlijk, uh, de boosdoener. Hè? Die pakt natuurlijk alles nu uh, af van iedereen, zeggen ze altijd weer. Uh. Goed, ik zie dat je helemaal in de kunst bent. Ja, ik heb het al even vage shit. Wat is ja, dit, joh? De, nou, dit was dus, uh, het ging dus eigenlijk over een kunstwerk. Dat stond ergens. Ja. En, uh, en dan ben ik hem dan helemaal kwijt of zo. Maar uh, dat was eigenlijk uh, een vrouw die wilde... In Australië wilde ze dan een... Uh, een, een blikje naast een kunstwerk doen. En het was gewoon, gewoon te, uh, wat glas met een veer en uh, iets vaags. En dan zetten ze een blikje naast. Ze wilden het contrast even laten zien. Van, ja. uh, dan was het ook kunst. Ja. En toen uh, door de trilling of zo, of de luchtverplaatsing... is het hele kunstwerk in elkaar gevallen. Alleen het was, door het blikje daar neer te zetten. Ja, maar het was 18.000 euro waard. dat uh, oh, het kunstwerk. Oh, tuurlijk. Want ja, nou, ja, ja zo'n kunstenaar zeur, kan nou, wel nee. echt in één keer een beroep uh, op uh, geld doen. je zegt, uh, 8.000? Ja. ja, ik heb er zoveel uren aangespondeerd. Ja, snap ik. Ja, het werk bestond dus uit een glasplaat Met daarin een steen, een voetbal, veertjes. En en andere voorwerpen. Ja? En de, de, de kunstenaar wilde zo het contrast aantonen tussen door mens gemaakte voorwerpen en natuurlijke objecten. En zij zei zelf al, diegene waardoor die hier viel: van ja, dat was alsof het kunstwerk mijn commentaar hoorde en voelde wat ik ervan dacht. Ja. Want ze zette het neer en het werk spatte gewoon in stukjes uit ene viel op de grond. Maar ja, de, de gallery is not amused natuurlijk. Nee, snap ik. Ze, zeggen, ze kwam te dicht bij het werk toen ze het blikje neerzetten en de foto wilde maken. <laughs> Gat, ooit maar ja, maar als, het, als hobby begonnen en nou denk je in één keer dat je gewoon... 18.000 dollar had het moeten kosten. Ja, je hebt ja. de foto gezien. Ja, ja, maar mooi dat je of... denkt van uh, waarom 18.000? Ja. <laughs> ja, maar die man heeft er heel lang over nagedacht. Ja, Daar betaal nee, dat je voor. heel lang over nagedacht. Ja, ja, ja. ja, ik, ja. Ik, ik, ik, ik woon in Alkma, vlakbij Berg en Berg heb je zeg maar de Twin Towers staan. Dat, uh, ja. dat zijn van die twee roestige gigantische, ja, ja, torens. noemen de Twin Towers. en zijn al iets minder kleiner, ja. kleiner. En dat heeft ook heel veel geld gekost. En uiteindelijk zag ik op een of andere lokale zag ik dus een interview met deze man. En die liep zeg maar over zijn terrein heen. En je zag overal van die Twin Towers staan. Hij zegt ja, deze was te groot. En die waren te klein. Ik zeg, oh! Ja, dus hij, heeft het zo vaak moeten... hij heeft het zo vaak moeten doen. Nu ja. snap ik ook de prijs een beetje van dat ding. Ja, nee, ja dat... hij moet leven. Weet ja, hij je, moet leven. Het... Ja, dat snap ik dus, allemaal. Uh, ja. In uren erover nadenken. En, ja, een vriend van mij heeft dan een winkel in vintage meubels. En die verkoopt ook wel eens nieuwe meubels. En ja. daar heeft de kunstenaar zich ook helemaal in uitgeleefd. En die heeft dan ook tientallen uren aan de stoel te knutselen. En die wil je er 900 euro voor hebben. Want ja, moet toch... Zeg, ja, gast, ja, de, de, de, de schoorsteen de, de, moet toch roken, hè? Ja, dan denk je, doe ze even... een maal, zeg maar. Ja. Doe, doe het gewoon even, die paar uur doe je gewoon even gratis, weet je. Kijk naar materiaal. En wat realistisch is. Maar ja, sommigen denken meteen, ik ben kunstenaar! Er kan nu geld over de brug komen. Ja, maar ze zijn wel altijd arm, die kunstenaars. Dat is waar. Ja, klopt. Dus, uh, ja. Ja, goed. ja, Ik ben uh, misschien uh, een beetje een, een rechtse man daarin. Ik denk van ja, dat mag gewoon gedeeld ook wel gewoon onbetaald nee, uh, gebeuren, weet je. Hoor. Ja, maar ja, als je geen eten hebt. Ik heb ook wel eens een stoel begeleid. ben ik ook tien uur bezig. Dan denk ik, al die tien uurtjes kan doorberekenen in mijn stoeltje. Nee, nee dat, dat, dat gaat toch gewoon dat niet dat altijd? Niet, dat nee, dat is ja. ook een hele hobby bij. Maar goed. Maar, uh, wat vind je nou dus van de nieuwe stoelen hier in de studio? Ja, nou, het is wel grappig. Ja. Aan de linkerkant heb je de wat hippere stoelen. Dat is voor de jeugd. Ja. En de rechterkant ik zeg dat je denkt van... Oh, daar moet een sigaar bij. Maar die zitten wel lekker. Ja, die zitten lekker hier. Ja. ik ben benieuwd wanneer er leuke selfies gemaakt worden in die, in die stoelen. Ja. Dan moeten wij er zo even in gaan zitten en een selfie eventjes maken. Dat vind ik een goed idee. La, ja. Laten we dat gaan doen. Gaan doen. Dat ja, gaan we doen. Goed, eerst even tijd voor een uh, lekker danspaar plaatje. Af en toe heb ik dat. Oh, het is toch weer fijn om gewoon een beetje... Lost the goal with hey, hey, beats hey, hey, hey, hey. Dummish and you still stay I was hitting amongst the crowd Heel een dansbaar. Ja, toch mis? En Yusuf Daily. En wat kind of music? Ja, dan sta ik van vrijdagavond ik gewoon echt met draaitafels even helemaal los te gaan. Je denkt, gast, ben je nu? hoor? Je bent toch man van de gitaar? Nou, ja, nu even niet. gewoon. Dit was uh, Leuk de Zaterdagmorgen. Hier ben Toebak leest. En we kijken nog even in de krant. We hebben nog een paar berichten die we kunnen delen. Dan doe ik vandaag een heel groot stuk te telegraaf te lezen. De Zwarte Zomer. Horrorseizoen. Er zijn een paar termen die worden gebruikt in het Australische ja, gedoe natuurlijk. Het vuurseizoen is achter. Er zijn natuurlijk borstbranden geweest gegeven. Er kwam heel veel water uit de lucht. Nou, dat was wel goed voor, uh, voor de branden om dat tegen te gaan. Maar ja, het is echt de ene ramp naar de andere ramp. En ze hebben dan uh, over een Nederlandse Richard. Die woonde al bijna 40 jaar in Australië. Hij heeft het nooit meegemaakt in die 40 jaar dat het zo extreem was. Van, van, van vuur naar dus uh, zoveel uh, wateroverstromingen. En Er moet echt iets gaan gebeuren. En daar uh, had ik overal water staan. Er zijn uiteindelijk 33 mensen kwamen erbij om het leven. En 8 miljoen hectare land is verbrand. 8 miljoen hectare, hè? dat is Heel echt veel. bizar. Gewoon ja. duizend mensen. Huizen zijn in vlam opgegaan. Een schatting: een miljard dieren zijn gestorven in, in, in, in het vuur. En uiteindelijk zijn ze nu bezig om, ja, hoe kunnen we dit voorkomen? En sowieso zo, zo de premier uh, Morrison die had ook wat meer betrokkenheid kunnen tonen. Hij is door uh, uh, brandweermannen, is hij echt uitgescholden, gewoon omdat hij ook. Ze hadden hem ook kunnen wegspuiten. Ja, zoiets. Want hij ging ook op vakantie in die tijd ook. Hè? Dat hij denkt van gas, wat ga je doen? Op vakantie, even ertussen uit. Terwijl sommige mensen gewoon. Dat werd op de heet onder de voeten. Ja, <laughs> sommige mensen gewoon in vrije tijd. Komt u bezig om het vuur te bestrijden? Ging hij ook vakantie. U heeft hier later ex excuus voor aangeboden. Dus er, is, er moet nog wel iets gebeuren daar uh, in Australië. Dat is wel duidelijk. Ja, goed. Zeker. Ja, we, we, er is een vraag geweest: kan je echt in één dag grijs worden? Ja, dat wordt Van goed, stress. Ja. Ja. Maar dat was een Harvard hoogleraar. Ja, die, die wilde wel eens weten of stress dat uh, deed. En het, het antwoord is ja. na uitgebreid onderzoek heeft hij geconcludeerd gecon gecon dat stressvolge situaties activeren zenuwen die een rol spelen... in het vecht- of vluchtreflect. Okay. En onder extreme omstandigheden laten deze zenuwen... het hormoon noradrenaline los. Even over schreef een zo hoor. Ja, de hand. En ja. dat wordt opgenomen door stamcellen... in de haarzakjes in de huid. En die stamcellen die staan vervolgens op, op hol. Ze veranderen massaal in pigment producerende cellen. En dat leidt juist tot kleurverlies in het haar. Want na deze kamikazeactie... resteren er in de haarzakjes geen stamcellen meer. Die dragen voor de aanmaak... van pigment producerende cellen. Dus... Het is zo, dus als je inderdaad uh, je rotsen, kan je dus gewoon in één nacht grijs worden. Oké, okay. en dat, is, dat oh, valt niet meer terug te draaien dan? Nee, nee. Dat nee, is ja, gewoon in één keer helemaal klaar? Op is op, met, op. Je, met die cellen. Wat ja, gek. Ja, dus dan wordt het uh, verven. Je, je zou toch denken, dan kan je die zakjes gewoon niet even. Dat is wel een klusje, al die zakjes. Er zijn wel heel veel zakjes. Ze heel veel <laughs> zakjes, ja. Volgens dus. mij heeft je zoveel miljoenaren op je hoofd toch? Valt er 100 per dag uit of zo? Ja, dat, ja, ook, dat ook nog. Maar het is ook wel uh, verrassend. Ook, dat je ineens denkt van ik voel een haar en dat je dan denkt van oh, die is helemaal grijs. Ja. Wit wit is die. Ja ik, uh, wit, ik weet, ja, ik had een cliënt in een rolstoel in die bed en dat geven het ook grijs. Dan had ik zo'n zo zwarte merkstift. Je had pikzwart haar. Naast gewoon de ja. met de merk gewoon al die grijs gaan invullen. Ah, ja, ja, daar was je wel even idee. bezig. Je ja, was wel even bezig, maar dat, het, het knapte wel op, zeg maar. Het is gewoon grappig toch? Om ja. ja. zo te bedenken. Ja, vroeger ja. deze met schoensmeer. Uh, met schoensmeer, lekker. Ja. Ga je kussen liggen en dan geven. De... Ja, ja, nou ja, dat is een uh, collateral damage. Hè? Collateral damage, <laughs> ja. heel mooi woord. Ik weet. Nou goed, straks na tien uur natuurlijk ook goedemorgen antwoord. luidt. Vanuit de Hoogland, altijd weer spannend of de lijnen oké okay zijn bevonden. Want we hebben nog geen uh, test uitgevoerd. Maar goed, uh, we gaan er blind voor. En, uh, Zo is dat. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. en We zullen eens kijken wat voor geschiedenis we dan weer voor u kunnen presenteren. En wie het er allemaal jarig is. Ja, zet nou. je spullen vast. gaat morgen hard stormen. Oh, is het weer zoveel? Ja, nou. morgen komt Dennis. Goed, hou je vast. We spreken elkaar volgende week. Hoi. Hoi.